Peters met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat ze hem ondergaan. Volgens de OM is H. in volle overtuiging naar het strijdgebied van de Islamitische Staat vertrokken en niet van plan om terug te keren. Uit chatgesprekken die H. voerde kort na aankomst in het Syrische IS-gebied blijkt volgens de OM dat ze niet is misleid door haar man, zoals H. zelf beweert. De VN Vredesmacht in Zuid-Soedan heeft gefaald bij de aanval op een hotel deze zomer in de hoofdstad Juba. Bij die aanval werden burgers en westerse hulpverleners aangevallen door eenheden van het Zuid-Soedanese leger. Ondanks noodkreten schoten de blauwhelmen hen niet te hulp. De VN heeft een vredesmacht in Zuid-Soedan sinds het land in 2011 onafhankelijk werd van Soedan. Regen heeft gezorgd voor de drukste avondspits van het jaar. Rond half zes stond er ruim 900 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen samen. En het blijft nog een tijdje druk, zoals op de A5 bij Hoofddorp, waar een gekantelde aanhanger van een vrachtwagen ligt die pas na de avondspits weggehaald wordt. In Eindhoven zijn supporters van PSV en Bayern München met elkaar op de vuist gegaan. De mobiele eenheid heeft enkele charges uitgevoerd op het Stratums Eind, dat is de uitgaansstraat van Eindhoven. De sfeer was volgens een verslaggever van Omroep Brabant aanvankelijk prima, maar sloeg om nog onbekende reden om. Er zijn veel Duitsers naar Eindhoven gekomen voor het Champions League duel van vanavond en dat begint om kwart voor negen. Het weer, het is regenachtig en dat blijft ook morgen zo. Het wordt dan maximaal 11 graden. Na morgen blijft het wisselvallig en dan wordt het ook nog eens een keer kouder. Dit was het NOS Journaal. De Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Veel vertraging nog op de A2. Van Amsterdam naar Utrecht. Bij knooppunt Holendrecht 5. En bij Utrecht-Leidse Rijn 4 kilometer. Alles bij elkaar is de vertraging nog een half uur. Verder naar het zuiden op de A2. Richting Den Bosch. Bij Geldermalsen 5 kilometer. Dat kost je nog eens 20 minuten. Na een ongeluk op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag. Bij het Ringvaartaquaduct 9 kilometer. Vertraging bijna een kwartier. De rechter staat dicht. Door een geschaarde auto met aanhanger op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knoop het Raasdorp vier kilometer. Vertraging nog altijd zo'n 20 minuten. De rechter is dicht. De A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Noorderloos 9 kilometer. Vertraging daar nog een half uur. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'll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 Voorbij. kom weer bij mij. Als het je spijt, kom, kom bij mij, of ben ik je kwijt, kom weer bij mij. is er nog liefde of is het voorbij. Kom terug bij mij. Kom weer bij mij hier op CFM Zandvoort. Het Lexus station van uw regio van Mike Daan, waarom nee, dan dans je niet met haar met, met mij met mij. De muziek gaat door terwijl ik aan het praten ben. Dat hoort natuurlijk niet... Zometeen hebben we natuurlijk raadsvergadering op ZFM Zandvoort live. Wat er in de raad gebeurt van Zandvoort. Een hele belangrijke vergadering. Dus u kan zometeen vanaf 8 uur luisteren op ZFM Zandvoort naar de raadsvergadering. Maar eerst natuurlijk nog een uurtje ZFM in de avond live. We gaan naar de eerste plaats van deze uitzending luisteren. Dat is Lach van Jeroen van der Boom. Zometeen hebben we natuurlijk de Double Hit en de TV Tune. Welke TV Tune hebben we nou weer uitgekozen? Dat hoort u allemaal zometeen. Maar nu eerst Lach van Jeroen van de Boom.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 Uit jezelf te halen Nee, je bent hier nooit alleen We dansen altijd om jou heen Dus kom op Ik heb niet verdwijnen, als je zou gaan, neem je mijn droom. Jij bewacht De morgen is gekomen hier op ZFM uh, Zandvoort van uw regio. We gaan er uh, nog een uh, gezellig drie kwartier van maken hier op ZFM uh, Zandvoort. Zometeen uh, ja, de tv-tune. Wat hebben we dit keer uitgekozen? En natuurlijk ook nog, om niet te vergeten, de dubbelhit. En uh, ja, die tv-tune heeft alles te maken met een broodje poep.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 Geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik het wel mijn weg met jou. Guus Meeuwers met Geef mij je angst. Hier op Zierf mijn antwoord. Heb je ook een verzoekje? Dat kan natuurlijk 023-573-0393. Dat is nog steeds de CFM hotline. Kun je allerlei verzoekjes doen of wil je weten wat je vanavond hebt. Laten, of laten weten wat je vanavond hebt gegeten. Dat kan natuurlijk ook. Of gewoon een plaatje aanvragen. 023 573 0393. Het is tijd voor de TV Tune. En de TV Tune van deze week. Uh, ja, dat heeft alles te maken met een broodje poep. Dat zei ik net al. In, uh, ja, in uh, 1974. Tot en met 1989 was het, uh, ja, was het uh, de grote kindervriend natuurlijk. Ome Willem op, uh, op de ja, nationale televisie. Uh, was altijd de film van ome Willem te zien. En... Um ja, de kinderen van nu kennen hem ook, want uh, tussen 2000 en uh, nu werd hij regelmatig ook uitgezonden op Zeppeling natuurlijk. Dat is de kindertelevisie van heden. En uh, daar uh, werd hij herhaald in de zomervakanties, de film van Ome Willem. En daar hoorde natuurlijk een bepaald liedje bij. En dat liedje hebben we natuurlijk klaarstaan van de film van Ome Willem. En die, dat is de tv-tune van deze week. De film van Ome Willem. Hierop zie je Femmes Antwoord.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 Zellig zeg, ach dat doet ze mij veel plezier Zij er ook al ah... ah, jongens, hier! Ah, dat zo Wat ik ook nog vragen wil Is er hier een doodhoorn Ah, ah, ah, ah. dat ze. Een ijsje had, ijs met slagroep. Lusten jullie dat? Ja! Yeah! Heerlijk zalig! Ik snap het al, daar smul je van. Een lusje ook wel. Een bloemkool dan? Met een pakje! Met een pakje! Met een pakje! Met een pakje! Bloemkool met, met een pakje! Aha, aha, met een bakje. met een pakje het oh, is, is misschien wel lekker bloemkool met een papje, maar, maar ik vind nee, nee, nee, ja het is misschien wel lekker, maar Luister even wat ik roep, lus je ook een broodje, abootje! Ja, en natuurlijk ook bekend uh, de film van Ome Willem. Met uh, ja, deze vuist op deze vuist en zo. En later, ja, later, heel veel later. En dat is denk ik twee à drie jaar geleden. speelde gewoon uh, Erwin Rutte, zo heet Ome Willem. Uh, ja, speelde eventjes een slechte rik in goede tijden, slechte tijden. Dat was wel eigenlijk best wel grappig als je dat dan weer terug ziet, weet je. Wij noemen hem thuis altijd: hé, hey, daar heb je meneer Broodje Poep weer. Nou ja, zo uh, ging dat natuurlijk. Wij gaan uh, luisteren naar het volgende plaatje hier op CFM Zandvoort. Ondertussen krijg ik ook berichtjes: Roy, waarom ben je niet live? Nou, geloof ik, heb Facebook een storing, want live kunnen we niet gaan. Dus we doen ons uh, best om, uh, om gewoon lekker muziek te draaien hier op CFM Zandvoort. En dat gaan we doen met uh, Jij bent de vrouw Vincent. Vincent. Hmm. Jij laat een sneller stromen. Bij.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 de tent hier gaan sluiten. hier op CFM uh, Zandvoort uh, dan hier op CFM. We gaan uh, even naar een nieuwtje. Ja, een nieuwtje. Eigenlijk moet het uh, RTL Nieuws. Nee hoor, dat is overdreven. Maar uh, in ieder geval een van de komende weken gaan wij gewoon hier live in de uitzending hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wolter Kroes. We hebben binnenkort Wolter Kroes in de uitzending. Dat kan ik u vertellen over zijn nieuwe cd. Hier uh, gaan we daar gewoon lekker uitgebreid door de telefoon over praten met Wolter Kroes. Binnenkort hier bij CFM in de avond live. Nou, hartstikke gezellig. En over Wolter Kroes uh, gesproken gaan we natuurlijk even een plaatje draaien. En dat is dit keer even een totaal ander soort plaatje. Niet normaal.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 But in the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 Dit is uh, natuurlijk onze Zandvoortse zanger. Het gaat helemaal lekker met hem. Hij heeft allemaal leuke liedjes uitgebracht de afgelopen tijd. Maar ook heel veel leuke optredens in het, door het hele land. Dus is helemaal uh, geweldig uh, voor deze uh, jongen. Het is uh, tijd voor een uh, even weer een ander soort liedje. Mag ik dat bij jou? Maar dit keer de Wille Calberti-versie. Zometeen een raadsvergadering hier op CFM Zandvoort. We prikken natuurlijk door. Het schijnt best wel een belangrijke vergadering te zijn.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 Mag ik dan bij jou schijnen, als ik nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij me tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij? Kan wanneer je wilt, ik hou een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 Wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Mag ik dan bij jou schuilen, als nergens anders kan?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 En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Wat een mooie versie, hè? Dames en heren, ik wil u bedanken voor het luisteren naar CfM in de Avondlife. We gaan langzamerhand met CFM naar de raadsvergadering. Allemaal uh, ja, nieuws vanuit de uh, politiek Zandvoort. En dat uh, hoort u zometeen hier op CFM Zandvoort. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar CFM in de avond live. Volgende week zijn we er gewoon weer tot 8 uur. Van 6 tot 8. En dan hoop ik ook weer live te zijn op Facebook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En uh, ja, binnenkort Wolter kroes in de uitzending. Hou vooral onze Facebookpagina in de gaten. Doei doei! You by my side, me I'm a wreck 'cause all alone feels right. Well, I'm digging, need to grow, have to push, flicking through vinyl, I'm in the rush. I dig for that one, and now open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm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 She's right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in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 You saw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 Ja, dames en heren, goedenavond. Zo, so, de raadsvergaderingen live op CFM Zandvoort.